Uur. Goedemiddag, ik ben Renske van der Zalm en dit is het nieuws van NOS op 3. Er wordt weer gedanst in de Ziggo Dome. Het is een proefdansfeest waar onder meer Sunnery James en Ryan Marciano en Lucas en Steve optreden. Het is deel van een onderzoek om te kijken hoe dit soort evenementen in de toekomst coronaproof gehouden kunnen worden. GJ was een van de 1300 mensen die een kaartje wisten te bemachtigen. Oh, wat is dit genieten. Het vuur, de mensen, een biertje erbij. Zonder mondkapje kunnen dansen zoals je wil. Het voelt echt zoals van ouds alweer. Maar wat me wel opvalt is dat uh, in mijn bubbel moet je als je rijen gaat lopen weer je mondkapje opdoen. En dat doet iedereen dan ook trouw. Maar hoe fijn is het om weer naar de bar te kunnen lopen, even een biertje te halen, de bas te voelen, de pyro te zien gaan en DJ's te zien vlammen. Dit heb ik ik ben zo gemist en ik ben zo blij dat vandaag het weer kan hier in Dome. Iedereen is van tevoren negatief getest op corona en over een paar dagen moeten ze voor de zekerheid nog eens getest worden. In Duitsland kunnen mensen vanaf vandaag een coronasneltest kopen bij de supermarkt of drogist. Dat is om preventief te gebruiken voor je naar je werk of studie gaat. De test is een iets andere soort dan die door professionals wordt afgenomen met een korter wattenstaafje. Ook in ons land wil het demissionair kabinet dat soort testen bij de supermarkt. Over een maand zou dat moeten kunnen. En je kunt de eigenaar worden van de allereerste tweet ooit. De oprichter van Twitter heeft zijn eerste tweet, en dat is dus de eerste ooit, te koop gezet. Just setting up my Twitter, schreef hij bijna 15 jaar geleden. Als je de officiële eigenaar wilt worden, moet je wel flink wat spaargeld hebben, want het hoogste bod is nu anderhalf miljoen dollar. En wielrenner Mathieu van der Poel heeft de 15e editie van de Strade Bianche gewonnen. Een belangrijke Italiaanse wedstrijd. Van der Poel bleef twee andere belangrijke toppers in de sprint naar de finish. Ruim voor. Verslaggever Gio Lippes zag het gebeuren. Als er niks geks gebeurt, dan wint Mathieu van der Poel hier de wedstrijd. Hij moet aan de bocht doorkomen. En dan moet hij op weg. Ja, we zien hem niet omdat we beelden krijgen vanuit de helikopter. Maar daar rijdt Mathieu van der Poel vooraan. Ala Philippe is geklopt. Mathieu van der Poel gaat op weg naar de eerste echte klassieke overwinning van dit seizoen. Ja, hij is hiermee de eerste Nederlander die deze Italiaanse wielerwedstrijd bij de mannen wint. Het weer, vanavond en vannacht opklaringen. Op sommige plekken is er mist. Het gaat opnieuw verriezen. Temperatuur ligt tussen de 0 en min 4 graden. Morgen een mix van zon en wolken. Het wordt dan maximaal 6 graden. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. Er zijn werkzaamheden op de N207 al richting Hillegom. Daardoor voor de aansluiting met de A4, 10 minuten vertraging.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 Autobedrijf Zandvoort. Ook roept op zaterdag. Of je nu alleen bent, of juist samen. Door het coronavirus is het begrijpelijk als je je somber, gespannen... of misschien zelfs angstig voelt. Het helpt om pauze te nemen. Van je werk... ...of van het nieuws. Nog belangrijker is er over praten. Met elkaar of met professionele hulp. Fijn dat ik even kan bellen. Zit jij niet lekker in je vel? Ga voor tips en hulplijnen naar rijksoverheid.nl slash coronavirus. Dit jaar bestaat de Wegenwacht 75 jaar. En in die tijd is er veel veranderd. Maar één ding is hetzelfde gebleven.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 Zin in Zandvoort yes! is zin in ZFM. ZFM. Met nu entertainment for you. Sandman tiptoes through my room every night. And just a sprinkle stardust and to whisper. Go to sleep, everything is over. Right. I close my eyes. To the magic night, I softly say a silent prayer. My dreams do, then I fall asleep to dream my dreams of you. In dreams, I walk with you We zeggen allemaal een hele middag. Hier is hij weer ondergetekende, Fred Heij, Bij ZFM Entertainment voor u tot de klokjes van 7 uur. En dat allemaal vanaf de Tolweg 10a. En dat, uh, ja. Even kijken hoor. Gaan we, wat gaan we draaien? We gaan nog een, een nummer draaien van uh, Cornel En uh, daar starten we eventjes uh, mee door. En ik zou zeggen tot zo. Dan uh, hebben we Grace hier in de studio. Ja, en we gaan de ramen. Ik heb het verkeerd gedaan, ik had overal maling aan. Dacht niet na over een toekomst, en vergat mijn droom. Ik had geen hulp van buitenaf.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 Omdat je achter Ik zat in een verkeerde wereld, het was drugs en rock'n'roll. Ik vecht vechten om te overleven, de verkeerde tijd, de verkeerde rol. Totdat jij kwam op mijn pad, als een engel in mijn hart. Vergaat ik het verleden, omdat jij mij weer een toekomst gaf. nu al mijn dromen, omdat jij achter me staat. En wat geweest is, is geweest binnen het leven en het feest samen met jou. De wijze woorden van uh, Cornel. En het is toch nog uh, goed gekomen. Nou, hier in de studio ook hoor. Want ja, ze is hier. Grace de Gier. Ik zou zeggen, Grace, een hele goede middag. Nog. Hallo. <laughs> Hallo. Hele goede middag. Ik, ik zal even wat uh, ping. <laughs> Hoe is het? Ja, goed. Ja, goede reis gehad hier naartoe. Ja, zeker. Het is niet zo heel ver, hè. Het is uh, een pakweg drie kwartier. Uh, ja, ongeveer, ja. Nou, best koud, hè, Bozen. Ja, nou, dat mij ja, misschien voor mij wel. Ik heb geen jas bij me. <laughs> maar ja. <laughs> yeah. hey um, ja. Je bent hier vanwege jouw nieuwe single, Kiero Ja, klopt, ja, ja. Zeg ik het goed, Kiero Perfecto. Ja? oké. Okay. Heel goed. <laughs> en uh, ja, ik, ik heb natuurlijk ook eventjes uh, naar jouw uh, verdere album gekeken natuurlijk. En uh, via internet uh, zag ik ook, uh, je staat in de top 40 van uh, Mexico, zag ik. Ja, ook, ah, ja. ja. ja. En van de dus uh, ja, qua single gaat het goed, denk ik. Ja, dat gaat want, uh, wel goed, de goede ja, kant op. <laughs> want Gero, uh, staat hij ook op de album? Of is het uh, ja, een aparte ja. single? Nee, dat staat wel in de album, ja, okay. ja. ja want uh, je hebt ook uh, meerdere... Uh, nummers gemaakt, zeg maar, ook uh, uh, richting je kinderen. Ja, ja. Heb ik, uh, heb ik begrepen. Ook. Mijn Spaans is niet zo goed, maar... Ja, maar wel goed. Goed genoeg, denk ik, om zo dingen te zeggen. Ja, nee, maar er zaten ook wat enkele dingen, er zaten wat Engels ondertiteling, dus dat, uh, ja, dat, dat begrijp ik veel beter. Ja, ook. Ja, ik, ik weet alleen maar dat ze zeggen venga, venga, venga, dat je hem moet schieten. Hé, <laughs> hey, maar... Uh, ja, vertel even. Hoe lang zit je al in, in het vak? Eh, van zingen bedoel je? Van zingen, ja? Ja, um, wel, officieel uh, heb ik al een hele lange pauze gemaakt. Van een paar jaar, dus uh, dan tien jaar of zoiets. Ja. Dus uh, ik ben officieel vanaf 2020, dus voor een jaar. Maar uh, mijn hele leven heb je ook wat gezongen en zo. En ik hou ook heel veel van muziek. Dus dat is gewoon mijn hele leven met mij. Nou, Oké, okay. want uh, eigenlijk... Uh, want jouw uh, jou roots is uh, uit Colombia. Ja. En, en uh, hoe lang ben je hier? Elf jaar. Elf jaar? Ja. Nou, ja. In ieder geval je Nederlands is prima. Dank je wel. Heel <laughs> <laughs> moeilijke taal. Ja, ja. Ik, uh, maar ik begrijp dat ook. Dat het, uh, ja, het, het, wij, wij zingen als het ware. Hè? Ja, ja, ja. <laughs> uh, wij, wij doen alles uitrekken. Ja, en ook de uitspraak vind ik ook best lastig. Denk ik. Ja, ja. ja, de, ja. Ja. Ja, de meesten hebben daar last van. Hé, <laughs> hey, um, dat album, uh, hoe is dat eigenlijk tot stand gekomen? Uh, heb je daar zelf, uh, ben je daar zelf mee naar buiten gegaan? Uh, ben je zelf wezen schrijven, de teksten? En... Ja, alles. alles, zeg maar harde tekst. Uh, de melodie ook. Uh, daar heb ik ook uh, uh, ja gedacht, van alle liedjes. Oké. Okay. Ja, en, en daar heb je hulp bij gehad? Van? Zeker, ja, van producers. Uh, mijn producers zijn in Colombia. En je heet Jixus, verdien. En de andere heet Grimaldus. Die ga hier zo van mijn provincie. En in Nederland heb ik ook een keer een uh, liedje gemaakt van mijn kind. En hij heet Jerome Klim. Hij is heel De achternaam. Ja, dus, ja. Met dus met heel veel mensen gewerkt. Nou, er staat ook op, uh, op YouTube is dat te vinden. Ja, ja, ja. alleen de achternaam vinden ik steeds heel lastig om te zeggen. <laughs> ja, dat geeft niks. Hey, ik denk dat we hem eventjes uh, ja, tegen horen gaan brengen. Want het is best een, uh, ja, een, een, hoe zeg je, uh, een vintage uh, uh, nummer eigenlijk. Ja, uh, hoe zeg je dat? Een beetje... Uh, een oud nummer in een nieuw jasje, zeg maar. Ja, ja. Dat, uh, dat, dat heb ik uh, een beetje... Uh, ja, dat, dat, dat komt, zo komt hij een beetje over. Ja, ook. Ik, ik denk, uh, we gaan hem eventjes draaien... want dan maken we niet alles uh, nieuwsgierig als dat <laughs> nodig is. Ja, zeker. Okay. Komt hij dan. Grace de Gier en Kjero... Als ze mij zien, als ze zien, als ze mij zien, als ze mij zien, als ze mij zien, als No escuchas mi canción, Borramos juntes, entonces podamos. aanwezig in de studio aan de Torweg Tina. En ja, hè, heerlijk. Nee, de, de, de plaat die kraakt nog steeds, hoor je dat? Ja, het is goed. <laughs> Hey, en uh, hoe, uh, hoe, hoe zie jij de, de, de toekomst eigenlijk in, in de muziek? Hey, met, je hebt nu, uh, zeg maar, het album uitgebracht. Uh, ja, hoe zie jij het voor de, de, de toekomst? Ik, uh, ja, tot nu toe gaat het zo goed. Ja. Dat ik denk dat uh, het nog beter wordt. Dus, dat ja, hopen we sowieso. Ja, dat ja. hopen wij. Ja. Dus, ja, we dachten in het begin voor de album en alles: ja, ik mag een paar liedjes in kijken hoe dat gaat. Weet je? Ja. Misschien voor de familie of vrienden en zo. Maar nu gaat het echt de goede kant op. Dus wij, wij willen graag uh, nog verder gaan. Oké, okay, en, en uh, ben je weer bezig met een single? Dan heb je al wat nieuwe uh, nummers. Ja, ja, zeker, ja, heel veel liedjes. Ja, want je schrijft zelf alles. Ja, ja. Je, geen hulp? Sorry? Je, geen hulp? Nee, om te schrijven niet nee, echt. Okay. Nee, ik uh, hou gewoon van mijn tekst. En uh, ja, misschien uh, zie ik een liedje laten horen aan uh, mijn maan of uh, mijn moeder of familie. Dat misschien dat ze zeggen, oh, misschien past die beter, ja, maar ja, dat doe ik graag gewoon alles zelf. Ja. En, en blijf je uh, Spaans zingen of, of ga je ook nog Engels uh, ja, ja. zingen? Ja, dat is de bedoeling. De volgende remix is van een van de liedjes, dat heet Two Sabes. Dat ja. wordt in Engels, dus, uh, maar het wordt niet een liedje, maar een beetje meer uh, elektronic. Een soort elektronic pop-rock. Uh, Oké, okay. ja. Yeah. Dus ja, yeah, dat is de bedoeling. Ah, ik, heb, ik heb er nog eentje klaar staan hier, al final. Al ah, Elf ah, final. Dat ja. is een heel rustige nummer, ja. <laughs> dat is ook een mooi Ja, ja die, uh, nou ja, die heb ik dan zelf eventjes eruit gepikt. Ja, ja. ja en uh, ik denk, ja, die uh, dat, dat, ja, klinkt ook wel uh, goed in dat uh, oor. Dat is goed, hoor. De, de, de keyboard, de toetsenbord, was ja. uh, van mijn zwager. Hij heet Jeroen Komen hij heet Dagmar. Ja. Dus het is een mooi liedje, dat blijft uh, heel romantisch en you know. ook ja, heel ja. mooi. Ja, nou ja, dat is denk ik ook de reden waarom dat ik hem eruit gevist heb. <laughs> dat is goed. Ja, we gaan hem al op final. Ja, al op final. Ja, ja, ja. Done. Of uh, Jones. was je mij al een groot hè? <laughs> Toch? Ja. Grace de Gier hier in de studio aanwezig bij CFM. Uh, en uh, ja, ook weer zo'n heerlijk nummer. Is, is deze ook van een album of is die ouder? Is al van een album, ja. de oh, okay. laatste. O, okay. <laughs> oh, dit is de laatste, oké. Okay. Yeah. En Quiero was dan net daarvoor? Nee, Quiero... Uh... Of is dat echt uh, als single uitgebracht? Nee, nee, nee, nee, nee. Allemaal zijn in de album, maar ik bedoel van de order. Had jij je ja, wat voorbeelden. Ja, ja. als is het laatste, uh, alfinaal. Zeg maar, de laatste van de, de nummer, van de order gewoon. Oké. Okay. Nummer 10. Aha. Nou ja, en ik heb, uh, ik heb er natuurlijk nog eentje stil. Dus die gaan we dadelijk ook nog even draaien. Oké. Okay. Ik Putz. klap nog niet welke. <laughs> Uh, ja, ik ga eerst nog een nummer draaien en uh, ja, dan, uh, dan gaan we eventjes uh, bellen met nog een andere artiest, Nederlandstalige artiest. En ik denk, nou, we zijn toch een beetje in op zijn Spaans bezig, dus uh, in Mexico en ik denk, dan denk ik hier in Nederland gelijk aan Freddy Vende. Ja, ja, ja, dan gaan we die lekker draaien. Sinsa You Baby. Since I met you, baby, my whole life has changed Since I met you, baby, my whole life has changed And everybody tells me that I'm not the same nobody to tell my troubles to I don't need nobody to tell my troubles to cause since I met you baby all I need is you They like it even, brother. de jaren 70 van Freddy Vinders. En sinds daar met je baby en aan de telefoon hebben we Bob Overmerg. Bob, een hele goede ja, middag nog. Ja, goedemiddag, hallo. Goedemiddag. Hoe is het met jou? Ja, heel goed. Ja. Gezond. Ik vind dat dat belangrijk is in deze tijd. Hè? Uh, deze <laughs> tijd, ja, zeker wel. Zeker wel. Ja, ja, ja. En ja, ja, ja. uh, je verveelt je niet. Heb ik ook begrepen. <laughs> ja, wat ik vervelen. Ik bedoel, kijk, uh, het liefst uh, natuurlijk normaal uh, uh, maar gesproken, in het weekend ben ik natuurlijk lekker op pad. Alleen ja, ja dat is natuurlijk ja. niet. Dus uh, ja, nu moet je een beetje maken. Een beetje voetballen kijken, een beetje gamen. Een beetje van alles doen. Dus uh, ja, het is niet zo dat ik me erg veel Maar nee. het liever anders natuurlijk. Hè. Nou ja, natuurlijk zien we het liever anders. We ja. zitten liever met het zonnetje ook op het terrasje. En nou, zeker, zeker hier in Zandvoort aan de boulevard. Ja, ja, dat, uh, dat is zeker waar, dat is zeker waar. Dat is uh, iets wat je natuurlijk uh, het liefste doet. En er wel met een lekker zonnetje erbij en dan heerlijk wat drinken op de terras. Dat, uh, ja, ja, ja, ja. dat missen we gewoon eventjes. Ja, en ik, uh, ik hoop dat het in ieder geval deze zomer gaat lukken, want... Ja, ik hoop het ook zeker weten. Kijk, uh, normaal gesproken is het natuurlijk een soort... Ja, is het is een beetje de zaak van de wereld. Alleen ja, nu is dat natuurlijk al een jaar, is dat een beetje weggevallen. En dan ja. Ja, besef ik pas echt van, ah, hè, het is toch een gekke wereld nou, hè. Dat dat, dat allemaal niet kan. Ja. Um, dus ja, dat dan dan mis je dat wel echt natuurlijk. Iets wat normaal heel gewoon is. Ja. Ja, dat ga je dan wel echt heel erg missen natuurlijk. Ja, dat uh, ik zit ineens te denken, je, je single. Zij is zo mooi. Want daar, uh, daar bellen we eigenlijk ook voor. Ja, ja, ja, ja, klopt, nee, klopt. <laughs> Ja, mijn nieuwe single, uh, zij is zo mooi, is, uh, is nu een klein, Voor drie weken is hij uit nu ongeveer. En hij ja, gaat hartstikke lekker. Ik ben heel blij met het, uh, met het liedje. Uh, het is eigenlijk een beetje ook een, een beetje het idee om het heel zomers hebben het een beetje zomers gemaakt. Hè. Ja, ja. Weer richting, uh, richting het voorjaar, de lente. Dus hier gaat het mooie weer weer op. Dus we hebben wel een beetje uh, geprobeerd om het een beetje extra zomers te maken. En nou goed, het klinkt ook zomers, zowel de muziek als de tekst. Ik, ik zing bijvoorbeeld over een señorita en het is een beetje Spaansachtig. Ik heb wel Spaanse woordjes wie ik ja. kan zing. Dus het is wel een beetje ook Spaans gerelateerd. En, uh, ja, we, ja. Zitten, we zitten gewoon helemaal een beetje in het Spaans vandaag. <laughs> ja, dat klopt en ik, kijk ik wilde eigenlijk de videoclip uh, wilde ik eigenlijk ook opnemen in Spanje. Alleen het is helaas door de huidige maatregelen dat niet gelukt en we hebben het risico niet, uh, ook het risico niet opgezocht om het te gaan doen. Uh, dus anders hadden we het daar opgenomen, maar gelukkig hebben we nog wel een uh, goed uh, alternatief kunnen vinden in Nederland. Ja, ja nee, want ik heb hier namelijk een, een, een spaans dame hier uh, aan de microfoon zitten aan de andere kant van me. Oh. Dus vandaar. Ja, dat nou, is ook kijk, een, een zangeres uit, uh, uit Colombia. Oh superleuk. leuk. Nou, ja, goed, ik hoop ja. dat ik het Spaans uh, een beetje goed uitspreek. Dan -da gaan we, zo gaan zo luisteren, <laughs> Bob. Dus het, het zijn een paar woordjes en uh, ja, het is een beetje het, uh, wat iedereen een beetje kent natuurlijk. Dus, ja. uh, voor de rest moet het niet te moeilijk zijn. Dus ik hoop dat ik het goed heb uitgesproken. Ja, <laughs> ja. Ik, ik hou je op de hoogte. Hé <laughs> hey Bob, ik denk dat je me ja. Buiten dat, nog even een andere vraag. Waar kunnen mensen jou eigenlijk vinden? Nou, ze kunnen me vinden uiteraard op mijn website boboffenberg.nl. Ja. Maar ze kunnen me ook volgen op social media, op Instagram en op Facebook. Ja. Even zoeken onder Bob Offenberg en dan kunnen ze mij gezellig volgen. Ah, oké. Okay. Nou, dan uh, zou ik zeggen, kondig uh, je zin nieuwe single aan. Gaan we zeker doen, lieve luisteraars. Mijn naam is Bob Offenberg en uh, ga genieten luisteren naar mijn nieuwe single. Zij is zo mooi. Hé, hey, dankjewel Bob. Oké, okay, hoi hoi. Hey, goede, ja, goede, een goed weekend. Ja. Ja, zellend, hè. Hé, hey, fijne wedstrijd. Hé, hey, dankjewel ja, hè. He. Dankjewel. Hey, hoi hoi. Mooi, de heer. Uh, oi, oi, oi, En uh, tequila. Alles, alles kwam er goed uit, toch? Ja, ja. senorita. <laughs> ja, dat was hij dan. Bob overberg En uh, ja, zij is zo mooi. Ja. Hey, <laughs> hey ik heb uh, een andere singel class en Van jou. Uh, Dame tu mano. Ja, ja. Heel goed. Geef me jouw hand. Ja. Dat, uh, dat zeg ik goed zo. Perfect. Dame, ja, oké. Okay. Heel goed. <laughs> oh, oh, oh, oh, Bob. Daar komt hij weer. <laughs> Señorita. Señorita. Ja, tequila. <laughs> <Hey>. <laughs> en uh, deze, tenminste, album die je uitgebracht hebt, is dat je eerste album? Of heb je uh, eigenlijk wel, ook ooit wel eens in, uh, in Colombia zelf een, een album uitgebracht? Of, nee, uh? het is echt mijn puur eerste album. Ja, Oké, okay. en uh, je hebt wel singles uitgebracht in Colombia zelf? Uh, ook nee, niet. ook niet. Ook niet, eigenlijk is je... Eerste, uh, eerste. Ja, alles hier begonnen. Ja, ja. Om het maar zo te zeggen. Ja. Oké. Okay. Ja. ja, heel als carrière in heel serieus, ja. Ja, want ja. De, de, de Roots, uh, ouders en alles, uh, zaten ook in de muziek of niet? Ze houden wel heel veel van muziek. En mijn broer was vroeger ook DJ, dus wel. Maar. Um, ja, ook hey, oppas en oma, ze waren nou muzikanten. Maar zeg maar, mijn ouders, en mijn, mijn, mijn zus en mijn broer. Ja. Um, nee, niet echt, niet zo diep, zeg maar. Okay. Nee, nee, nee. Dus jij bent eigenlijk de enige uitgezien uh, uit ja, die maar, echt dat uh, zo, ja. is gaan zingen. Ja, ja, ja. ja. Oké, okay, nou, ik denk dat we die over, ja, even gaan beluisteren. <laughs> Daarmee toe, Mano. MUZIEK No ik como lo pensé Tampoco como soñé ik como lo presentí Pero dat así, een a mí, sin nada más que decir, ik wil me En pero is wat ik no zeggen. En dat is wat ik wil Ga er Cuesta respirar, tengo que sonreír. Seré fuerte por ti, daré lo mejor de mí. Por ti, hasta el fin, dame tu valor. No me dejes aquí, te necesito. Como tú a mí, eres mi fuerza, mi impulso a seguir. Nada te tiene, nada por ti. Fiesó, he llorado, he rezado, no pierdo la fe, que estés conmigo, Dame tu mano para siempre. Tu mano. Eres. Mijn liefde is mi een Quiero Ik wil niet duerme zien dat je leeft. Ik wil niet meer zien dat je leeft. Ik wil niet meer zien Ik wil voor di dar de mí, tí, hasta el fin. Hasta el fin. hier een damo of dame mano zo ja. is het, ja Hey, ja, ik leer, uh, ik leer nog wat bij af en toe. Hè? <laughs> Heel goed. Hey, uh, ja, we hadden het er net al eventjes uh, over. Eigenlijk hier, uh, ja, hier in Nederland is pas uh, jouw uh, jou zangcarrière begonnen. En dat is uh, elf jaar geleden dan? Um, ja, elf jaar geleden was ik meer uh, in Colombia. En ik, uh, ik woonde ook een tijdje in Panama. Ja. Maar toen zang ik meer covertjes, zeg maar covertjes van Spaanse artiesten ook. En ook Engelse artiesten. Maar het was echt puur covertjes. Oké. Okay. Uh, ja, en in Nederland, ja, sinds uh, vorig jaar en zo. Dat wij dachten: oké, okay, ik ga nu weg, uh, weer met mijn carrière. Oké. Okay. En, uh, ja, hoe, hoe ben je eigenlijk hier terechtgekomen? Heb je heb je man leren kennen op vakantie? Of? Nee. <lacht> Niet <lacht> Nee, het is ook, oh, ja, je terug, echt 17 jaar geleden of zo. Okay. En via internet. Okay. Echt via internet, oh, okay. ja. to, Toen woonde ik in Panama en ja, hij eh, ja, was gewoon hier. Eh, dat was gewoon een website en uh, ja, we vonden gewoon elkaar gewoon leuk en uh, meer praten en praten. Maar na vijf jaar ging ik naar Colombia en toen begon ik uh, puur liefde. Oh, Oké. Okay. En toen uh, na een paar jaar besloot je om, uh, om deze kant op te komen? Ja, ja, ja. Maar het is wel goed, want mijn moeder woont ook hier in Nederland en okay. ook mijn zus, dus het is het wel lekker. Oké. Okay. Oh, dus, ja, ja, lekker, ja. Ja, ja, en mijn ja. broer in Zwitserland, dus uh, we staan hier met <laughs> ah, nou, Zwitserland is niet zo heel gek vind je hier vandaan. Dus. Ja. Het uh, is, dus, uh, wat is het, Frankrijk, uh, 1200 kilometer? Ik denk ja, maar mijn broer woont bij Basel. Dus uh, Basel. ja, met die vliegtuig in uur, hoofd, kwartiertjes Ik ga eventjes een, een andere Spaansdanig nummer draaien. Eventura, je die? Ja, zeker. Ja? Oh. Van, die van, uh, is uh, Bachata, toch? Ja. Is een ja. mooie nummer, heel mooi. Dit is uh, Souveneno. Ja, oké, okay. super. Uh, oké. Okay. Dat is ook een beetje muziek uh, waar je van houdt, of niet? Ja, natuurlijk ook. Latijnse muziek is zo lekker. Ja? Ja. Nee. Um, ja, hoe, hoe zie jij... Uh, eh, laten we zo zeggen. Heb jij al wat op de plank leggen nu? Wat, wat uh, eigenlijk gereed is binnen nu en uh, een paar maanden? Ja. Um, ja, we willen ook met mijn um, label, to be front records. Willen wij in eind van maart... Ook een soort festival, zo gewoon streaming festival maken. Oké, dus, okay, dus uh, via YouTube of? Ik denk, ja, yeah, ik denk via. Of, of, of ga, ga je uh, zeg maar een uh, digitale kaartje verkopen? Ik, nee, ik, oh, ik weet het niet. Ik nee. durf ik niet te zeggen, maar okay. volgens mij gaan wij gewoon naar een plaats. Ja. En daar gaan wij met andere artiesten die ook bij To Be From Records zijn. En dat is gewoon het plan, dus ik hoop dat dat uh, lukt. <laughs> Oké, okay. nou, ongetwijfeld zal het lukken. Ja. Yeah. En uh, daar heb je dus al wat, wat nummers uh, voor klaarleggen? Ja, dan moeten wij drie nummers zingen. Live zingen. Dus uh, ja, we zijn al even bezig. Kijken welke de leukste zijn. Ja, nou ja. De, de leukste. Ik heb ze net al gedraaid, toch? Ja, ze zijn nog heel mooi. Ze zijn volgens mij wat rustige nummers. Want de andere zijn een beetje meer, meer rock. Uh, meer rock, inderdaad. Hmm. Ja, ja, ja. ja maar dat heb ik ook uh, geluisterd natuurlijk. Ja. Moet alles... Uh, ik, ik hou niet van verrassingen, laat ik het zo zeggen. Dat is heel <laughs> goed. Heel goed. En uh, ja. Uh, wat, wat, wat vind jij van zo'n festival? Dat vind ik natuurlijk interessant. Dat ja. kijken wij elke jaar. En wij waren zo blij dat we twee jaar geleden in Nederland won Dat was zo, wauw! Ja, ja. Super. Ja, het liep allemaal een beetje mis. He. Ja. Dus helaas, ja. Ja. En, en vandaag, of tenminste vandaag, nu willen ze het eigenlijk overdoen natuurlijk. Ja, ja. Maar ja. Of dat gaat lukken is een tweede. Ach, ja. Het zal waarschijnlijk ook digitaal worden. Ik denk dat is wel een grote kans uh, dat zo gebeurt. Ja, ja, helaas. Maar ja. Ik hoop uh, volgend jaar beter. Ja, hopen we allemaal. Ja, dat toch? Een hey, uh, ja, zie, jij, uh, zie jij wat, wat uh, voor je? Is het wat zonfestival voor jou zelf? <laughs> gewoon <laughs> gewoon even, even het idee. Uh, dat weet ik niet. Of, of, of hoop je dat, laten we het zo zeggen, dat je daar ooit zal staan? Ja, ik, ik weet het niet. Dat, ik, ik, ik denk dat voor een land, weet je, zoals Nederland, in het Spaans en zo. Ik denk dat misschien iemand die, die misschien in Nederland zingt, zo past passen wat beter, denk ik. Mm, ja, maar goed, je kan ook uh, Spaans-Nederlandstaandig uh, doen. Ja. <laughs> ja. Hey, ja. Ik bedoel, kijk maar naar Bob Offenberg, hebben we net gehoord, hè? Ja, Tequila, ja, ja. hij zingt nog wel <laughs> goed en hij spreekt ook goed Spaans. Dus, uh. ja, ja. Hey, maar, uh, nee, maar zie je er iets, uh, iets in om uh, zeg maar, ooit voor Colombia zeg maar, uh, iets uit te komen? Ja, ja misschien. Ja. Wij kijken zo hoe, hoe, hoe verder dat gaat. Nou, dat, zo. dat, dat zou je wel leuk lijken, laten we het zo zeggen. Nee, ook niet, niet in de spread. Want ja, weet je, van competenties en zo. Iets dat een hoop druk is. Van een festival is zo, vind ik ja. ook spanning. te spannend. Ja, jij bent gewoon daar door in land. Ja. Dus dat vind je... Nou ja, het is een vertegenwoordiging <laughs> natuurlijk. Ja, dus ja. je, ik, ik zou... Voor mij is te veel wandelen heet. Van ja. de naam van Nederland of Colombia te zijn. <laughs> dus ik vind het te, te druk. Te, te veel spanning, denk ik. Oké. Okay. Hey, we gaan nog even een plaatje draaien van Barry White. Die ken je ook wel, hè? ja. Uh. Hm. <laughs> zeg, zeg maar gewoon ja. Zeg maar gewoon ja. Zeg maar <laughs> People say that. Too much of anything is not good for you, baby. But. I don't know about that. There's many times as we've loved and. We've shared love and made love. It doesn't seem to me like it's enough. It's just not enough yeah, yeah, yeah. It's just not enough Oh, baby Oh, babe. Enough, babe. My darling, I Can't give up to your love, baby Girl, I Too. No matter how I try It's like the more you give, the more I want And maybe that's no lie Oh no, babe Tell me, what can I say? What am I gonna do? How should I feel when well, everything is you? What kind of love is this that you're giving me? Is it in your kiss, or just because you're sweet, girl? All I know is every time you're here, I feel a change, something move I scream your name. That's what you got to do, darling. I can't get enough for your love, baby. Girl, I don't know, I don't know. Get enough for your love, baby Oh, no, babe Girl, if I can only make you see And make you understand Girl, your love for me is all I need And more than I can stand Oh, well, babe How can I explain All the things I feel You've given me so much Girl, you're so unreal still I keep loving you more and more each time Girl, what am I gonna do? Cause you're blowing my mind I get the same old feeling Every time you're here I feel a change something moving I scream your name Look what you got to do in darling, I Can't get enough of your baby No, Baby really didn't take all of my life to find you. But you can believe it's gonna take the rest of my life to keep you. Can't get enough of your love, baby. Ja, ja ga dan weer opschieten. Yeah. We, gaan dan weer, we gaan dan weer naar de klok van, uh, van 6 uur toe. En uh, ja, ik ga gewoon zo nog een plaatje draaien. En uh, ja, wat heb je zelf nog uh, even, even terug te komen? Want er werd net uh, gevraagd natuurlijk of je, of je voor je land uit zou komen of willen komen. Wat zou, wat zou je daarvan zeggen dan? Ja, want de, men, de mensen vragen dat ook hey, ja, via jouw site, ja? uh, voor de songfestival. Nee, nee ik krijg ook heel veel reacties van Nederlanders uh, zelf. Okay. Of van Nederlanders, uh, ja, dat is dit. Waarom? Oké. nou, digitaal uh, gaan jullie dus uh, aan het werk. Uh, de kom voor de de maatschappij waar jij voor uh, tenminste waar jouw cd is opgenomen, uh, die gaat wat organiseren via uh, de stream, zeg maar? Ja, daar wordt in de eind van, van maart. Ja. En uh, daar komen nummers in voor uh, nieuw? Nee, nee, nee. nee gewoon nee, de dus van, van, deze, ja. van deze album? Ja, van deze album. Oh, Oké. Okay. Nou ja, dan... Uh, <laughs> ja. Eigenlijk uh, zou ik zeggen van... Bedankt voor je komst hier naartoe. Graag gedaan. Want we gaan alweer naar het nieuws. van zes uur, zo snel gaat dat. Zo gaat het. En ik zou zeggen in ieder geval een hele goede terugreis naar huis. Dankjewel en bedankt voor deze tijd. Ja, en heel veel succes natuurlijk met de album. Dankjewel. En dat er nog heel veel mooie muziek ja, uit voort mag komen. <laughs> Dankjewel. Super. Oké. Okay. Hey, uh, ja we gaan nog een plaatje draaien. Chino en Nacho. Die keer ook wel. Zeker weten, ja. Uh, Nina. Bonita. niña Nina Bonita. Nina Bonita. Nina. Ja, Kent u? Ja, is goed. Ah, oké. Okay. <laughs> Ik zou zeggen tot de volgende keer. Tot de volgende keer. Godjes. Bye, doei. Dag. Hallo. Richie, Peña, Gino, Inacho. Esta canción nació de un pensamiento. Es así. Y yo solo pienso en ti. Mi niña bonita. Mi amor. Oye. Toen we elkaar ontmoetten, toen lo elkaar ontmoetten, toen we elkaar ontmoetten, toen we elkaar ontmoetten, toen we elkaar ontmoetten, toen we elkaar ontmoetten, toen we Cada día, kan je lo diría, que dan je dat niet, en dan kan je dat niet, en dan je dat niet, en dan kan je dat niet, en dan je dat niet, Mi niña bonita. je niña bonita. Mi dan je dat en dan je en dan je Zo, dat waren ze dan. Nina Bonita van Chino en Nacho. En ik zou zeggen, we gaan naar het nieuws toe van 6 uh, uur. Dus uh, ik zou zeggen, tot zo in het tweede uur van entertainer for u Ik zou zeggen, doet u. Her hair is